team van Williams. Eén man heeft brandwonden, de anderen hebben rook. In. Het vuur brak uit kort nadat de winnaar Pastor Maldonado met zijn team voor de garage op de foto was gegaan. Het weer vannacht daalt de temperatuur naar een graad of vijf. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden. In het zuiden de meeste kans op zon. Temperatuur morgen tussen 13 en 18 graden.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 You shall lose.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 Big gonna moon gonna shine like a spoon no,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 6.9. Zie FM. Jou liggen op het strand en gaf mijn Tijnen die in het zaal. Je smeert je in je lichaam glimstert in de zon. Naast ja Op 104.5 En in de Ether op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur Dit is Liselot Thomasen met het NOS Journaal Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de oprichting van een organisatie die klokkenluiders moet beschermen Klokkenluiders, zowel ambtenaren als mensen uit het bedrijfsleven, krijgen in het wetsvoorstel van de SP juridische en financiële bescherming. Voor hen wordt een onafhankelijk orgaan opgericht, het Huis voor Klokkenluiders. De organisatie wordt ondergebracht bij de Nationale Ombudsman. Een man van 26 en een vrouw van 24 zijn omgekomen na een ernstig ongeval op de N241 ter hoogte van de plaats Zijdenwind. De man bestuurde een auto die uit de richting van Schagen kwam. De wagen belandde door nog onbekende oorzaak in de berm. Toen de stuurder weer op de weg probeerde te komen raakte hij op de verkeerde weghelft. Daar botste hij op een auto van een ouder echtpaar. De 26-jarige man en de 24-jarige vrouw overleden ter plekke aan hun verwondingen. Het oudere echtpaar is overgebracht naar het ziekenhuis in Alkmaar. Wat de verwondingen zijn, is niet duidelijk. In de Belgische plaats Boom is een jongen van 15 omgekomen op het station. Belgische media melden dat hij werd geëlectrocuteerd toen hij op een trein was geklommen. De goederentreinen treinen rijden niet in het weekend, maar de bovenleiding staat wel onder stroom. Waarschijnlijk is de jongen in aanraking gekomen met de bovenleiding en kreeg hij een elektrische schok. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat lukte niet. Bij de deelstaatverkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen heeft de partij van bondskanselier Merkel veel stemmen verloren. De CDU komt volgens voorlopige uitslagen uit op ruim 26 procent en dat is zo'n 8 procentpunt minder dan twee jaar geleden. De sociaaldemocratische SPD blijft waarschijnlijk de grootste partij met 39 procent. De liberale FDP, waarmee Merkel de landelijke regering vormt, heeft tegen de verwachtingen in de kiesdrempel van 5 procent gehaald.